Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter doet op dit moment uitspraak in de Mallorca-zaak. Vorig jaar zomer werd Carlo Heuvelman van 27... tijdens het uitgaan op een boulevard in elkaar geschopt en geslagen... door een groep jongeren uit Hilversum. Carlo overleed een paar dagen later. Je hoort de rechter. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak is onder meer gebleken... dat Carlo drie grote verwondingen had aan zijn hoofd. De conclusie van het onderzoek is dat het overlijden van Carlo... zonder meer wordt verklaard... Door gevolgen van hersenletsel. Dat is veroorzaakt door de verwonding aan de linkerkant van zijn hoofd. Hoofdverdachte Saniel B. is volgens de rechter schuldig aan doodslag. Welke straf hij krijgt, dat weten we nog niet. Er is nu ook bewijs voor sabotage van een Nord Stream gasleiding. Volgens het Zweedse Openbaar Ministerie zijn er sporen van explosieven gevonden. De gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland werd eind september stuk gemaakt. Het is niet bekend wie er achter de sabotage zit. Er werd meteen naar Rusland gewezen, maar dat land ontkent er iets mee te maken te hebben. Het is nog maar de vraag of je kerstkaartjes en oud- en nieuw-uitnodigingen wel op tijd aankomen. PostNL had tot vandaag, om de vandaag de tijd om een betere CAO te maken voor een post- en pakketbezorgers. Maar dat is niet gebeurd. En dus gaat er binnenkort gestaakt worden. En het zou ook nog eens tijdens de drukke decembermaand kunnen zijn. Leerlingen van een vmbo in Mil in Brabant... moeten conditie gaan opbouwen of sparen voor een e-bike. Hun school gaat waarschijnlijk sluiten... omdat er steeds minder leerlingen zijn. En dus moeten ze naar een andere school... die 12 kilometer verderop ligt. Op een ouderinfoavond avond werd duidelijk... dat ouders en docenten er niet blij mee zijn. Het wordt gewoon besloten over de rug van de kinderen. En ja... Dat vind ik echt niet kunnen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt waar. Ik vind het echt verschrikkelijk. Vooral gezien het feit dat je hier een excellente school, een superschool, dat je die gaat sluiten. Het is nog niet duidelijk wanneer de school dichtgaat. Alle leerlingen die er nu les krijgen... mogen in elk geval er blijven zitten... tot ze hun VMBO-diploma in de pocket hebben. Dan nog het weer. Af en toe zon. Maar vooral veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen meer zon, maar ook een stuk kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWW. Het is rustig op de weg. Wel heb je een file staan op de A5... vanuit Amsterdam naar Hoofddorp... Bij knooppunt de hoek staat namelijk een kapotte auto. Reken op 5 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Ja, nou, tweede uur, jongen. Ja. Ik zie nou echt dat jij eerst op naar een gebakje in je portie. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Ja. ja, Dankzij Gerrie? Nee, nee. Oh. nee, onze gast. Oh, onze, onze gast. gast. Nou ja, gast, ja, gast. Nee, ja. Excuus, hoor, gast, Maar ik heb ervan ik heb ervan genoten, dankjewel. Hoezo, is maar, zo is het al. Ja, op. Is het al op? Ja, ja het, het, zit al in de, het zit al in duistere zaken, In de, de grotten van chaos, zeg maar. Ja, ja. ja. Hey, uh, de, ik hoor die liedje van de Efteling, hè, van, van de elfjes. Ja, ik zet net al. Uh... Ja, ja, Ik zag jou een pirouette draaien. Ja, dankjewel. Ja, maar uh, ja, de Efteling, hè, dan betaal je een partij. Tientjes en ik uh, gekregen, een paar elfjes. Ja, hoe is het Ik top. heb vier elfjes gekregen. Ja, vier vier. ja maar. maar ze hebben er toch veel meer daar. Dacht je ze konden vliegen, want ze kunnen helemaal niet vliegen. Heb jij, Willem, heb jij wel eens een dronevlucht gemaakt? Ja, één keer. Vertel. Uh, kost me 100 euro met een happy hour. Oh jee, Willem. Nou dat ja, dat was spannend. Ja. Heb je genoten in, in, in het droom? Ik, kwam, ik, kwam, ik kwam, heb je in de rij moeten staan. Ik heb wel zo'n uur in de rij moeten nee, staan. Nee, ik was de enige. En uh, ik kwam ah, met, een kou, met een koude douche kwam ik eraf. Oké, okay, ja. nou. Goed, hey, maar uh, ja. We hebben heel bijzondere gasten weer. We hebben een hele bijzondere gasten. Vertel. Twee, maar liefst. <laughs> Vertel, jij weet, jij weet het precies. Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben hier. Uh, uh, ja, Gerry Rutte die komt hier binnen. En als Gerry Rutte binnenkomt, dan, uh, dan is er weer één bak gezelligheid. En, Volgens mij is het al jaren binnen hoor. Ja, ze die, ja, die heeft binnen. Ze zeggen, ze zeggen, ik heb niks met beesten, kom maar met ze hebben met schaafjes porse, wel bedrogen. Met, hoor, met, met, uh, een, met een Porsche voorrijden. <laughs> ja, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En de andere gast, dat is, ja. Dat lijkt me een hele lieve gast. Dat is een bijzondere je, lieve gast. En dat blijkt ook wel, want ze heeft lekker gebakjes van ons meegenomen. Dus dat is, uh, hey, is nee, uh, maar, is, maar ze ziet er lief uit in ieder geval. Ja. Toch? Ja. ja. Rieke, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Iedereen heeft je stem gehoord. Weg nervositeit, weg stenuwen. Hallo, Zandvoort. Hallo, Zandvoort. <laughs> en uh, ja, Enrique, dat is, uh, dat is de dame achter. Ja, moet ik het goed zeggen? Tante Dina. Tante Dina, ja. En Tante Dina. Tante Dina zit in het centrum van. Schoolstraat 3. Je maakt gelijk weer reclame, hè? <laughs> Gewoon lekker doen hoor. Ja, ja. ja. Schoolstraat nummer 3. En, en waar is de schoolstraat? Ja, ik ben geen zandvoorter, dus ik weet... staat ja. van de Haltenstraat. Oh, staat van de haltestraat, oh, haltestraat. oké. Okay. Ja. Dus de mensen moeten daar even halt houden... en dan moeten ze afslaan de schoolstraat in, want... wat is daar allemaal... Wat is daar allemaal te... Heerlijke... Uh, Hindoestaanse gerechten. Uh, oh, het gaat allemaal... Ja, is... ik, ik heb net een gebakje op, maar uh, de, mijn honger is nooit te stillen. Dus vertel, wat, wat zijn het voor lekkere gerechten? Lekkere uh, roti-gerechten. Rotti? Ja. Maar het is allemaal uit hindustaanse keuken, Sjordenaamse keuken gemixt een beetje. Gemixt, ja. ja. ja maar ik al, Cheryl, Cheryl die klap helemaal dicht, want het <laughs> water loopt hem uit zijn mond. Ik denk, nou, heeft hij misschien zijn hoofd gestoten of zo, water uit zijn mond, maar nee, komt door jou. Hé, hey, maar vertel, want om, ja. die gerechten maak je allemaal zelf. Die maak ik zelf, ja. dan heb je daar een dagtaak aan? Of, want, uh, uh, als je, als je dat, die uh, voorraad hebt, ja, elke dagtaak, ja. Elke dag. Elke en dag hoe lang sta je dan in de keuken? Een paar het, uren. Een ja. paar uur? Ja. Uren. Uren. uren. Uren, ja. ja. Maar, maar wat, wat je dan op zo'n dag maakt en wat je dan eventueel overhoudt, kan je dat, uh, vries je dat in? Of, hoe? Nee, nee, nee. Ik vries niks in. Alles is bijna vers. Vers? Ja. Oké. Okay. Kijk, ik moet wel als ik kerrykip uh, maak of ketchupkip of de, de vleesgerechten moet ik wel een dag van tevoren. Is het, anders is het niet lekker. Dan kan er ervoor lekker intrekken dan, hè? Ja. Precies. Ja, maar ja, ik heb een ja, ja, ja. koelcel bijna zo groot als een slaapkamer. Maar waar dat slaap je we? dan? <laughs> waar slaap je Niet dan? daar. Oh, dat dacht ik oh, ja. <laughs> hey, Maar wat, ja, uh, Surinaams eten, ja, ik heb wel z'n rot niet gegeten hoor. En, ja. Ik heb, ik heb een keer. Uh, mag ik dat tussendoor vertellen, Wim? Nou, ik ik, al, als ik nee zeg wat dan? Ik heb een keer de kousen van mijn moeder opgegeten. Oh, ja. oh mijn ja. God. Dus toch niet gelukkig. aan de band, hè? Toch niet aan de band, hè? <laughs> ja, er zat een bandje ja. aan. Nou, ja, ja. ja dan hebben we vergissing gemaakt dat het Marshapijn was, maar waren de kousen van mijn moeder? En, en toen uh, heb je voor 20 maar, euro op wel uh, je potje gekregen. Het natuurlijk. leuke in Suriname hebben ze ook uh, de gerecht, dat gerecht heet kousenband. hè? Ja, toch? Ja, wat is die dat? Ze zijn nog weer een meter lang. Wat? Wat? <laughs> hey, wat is dat? Het wordt er niet beter of Het is groente. Groente. groente. groente. Oké. Okay. Oh, dat, is, dat is een. Uh, dat, dat, het, lijkt, het, lijkt me wel, het klinkt lekker. Ik, heb zelf ik nog ken no de Surinaamse keuken helemaal niet. Nee, ik heb ook nog nooit koud nooit... vergeten. Maar uh, oh. Max, Max koud koud Ja, die wel hè. Dat die was een, die... een een zanger koud uh, koud in koud een, in een op de koud in Amsterdam. Uh, uh, een lied zong over met ja. nee, rijst met hè? Nee, bruine bonen met rijst. Oh, bruine bonen met rijst. Ja, ja die heb ik ook. Oh. <laughs> ah, ken, je dat, ken je dat liedje of niet? Uh, ja, ik ken het wel. Ik zou zeggen, zing het maar. Rick, ja, die, swing, die swingt al bij het idee dat jij gaat zingen. Ja, ja. ja. Nee, nee, dan moet ik nog eventjes. Er uh, komt pit in het verleden. Misschien dat, ja. dat ik er straks op kom. En dan, dan, dan ga ik het proberen. Ja, ja, oh mijn god. Nee, natuurlijk. Nee, maar even de Surinaamse keuken. En. en uh, je gaf het al aan. Je, je moet een aantal uur in, in, in de keuken staan. Maar uh, hoe, hoe, hoe schat je dan in? Hoeveel. Uh, Maaltijden die je die dag gaat verstrekken. Je weet nooit van tevoren hoeveel mensen. Kijk, dat... ik heb alles. Ik heb, het staat in de koelcel, dus alles is koud. op een temperatuur van 3, 4 graden. Ja, ja. En ik heb een vitrine, die is ook gekoeld. Ja. Dus ik verkoop. ik warm het op. Ah, Oké. Okay. Ja, want anders dus, dan is het niet te doen. Nee, nee ik wou het zeggen. Want, uh, nee, ja. Maar goed, dan, uh, want daarom vroeg ik net... hou je wel eens wat over en vries je dat in. Maar dat nee, doe dus niet. Het zit niet. in de koelruimte. Ja. En ik maak net zoveel als dat ik denk van... nou dit En hoe lang kun je dat nou bewaren in zo'n koelruimte? Hoe lang blijft het? Op? Nou, in principe wel lang, omdat alles... Versies. Dus, ja, en gaar. Ja, oké. Okay. Ja, Surinamers zijn... Van mijn generatie, die zijn niet zo gek op dingen die niet gaar is. Okay. Omdat wij... In Suriname had je vroeger geen uh, koelkasten en zo. Dus ja. van die tijd... Oh, je moest, je moest wel. Je moest ervoor zorgen dat het... Uh, dat goed gaar was. Ja, anders... want anders dan krijg je bedorven voedsel en de muziek natuurlijk. Ja. Die risico moet je niet nemen. Hé, hey, maar... Uh... Heb je daar in Suriname uh, iets soortgelijks al gedaan? Nee, nee. Dus je bent echt in ik kan, Nederland. Ik ben dit in Zandvoort. Het enige plek waar ik dit doe is Zandvoort. En hoe is het zo gekomen? <laughs> hoe is het zo gekomen? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Um, wat, want hoe lang ben je nou in Zandvoort? Acht jaar. Acht jaar? Ja. Ach ja. ja. Oké. Okay. En gelijk, hup, oké, okay, je begint denken, weet je wat? Op een um, dag word je wakker en dan denk je, of oh, ik word conducteur, of ik begin een. Ik dacht van nou, ik. Ik uh, ga proberen de zandvoortjes aan de route te krijgen. Ja, en, en is dat gelukt? Het, het is gelukt. Ja. Maar het kan nog beter. Het kan beter, maar ze lusten niet alles. <laughs> maar, oh. Ja, ja, ja. Kijk, wij hebben heel veel groente soorten ook. En... Maar die giltersoorten kun je ook in Nederland allemaal... Die kan je in Nederland kopen. Ja, ja. Alleen ja, de, de mensen die moeten daar leren uh... aan wennen. Maar ja. mensen eten niet zo graag groenten, denk ik, hè? Uh, ik heb heel enkele die willen geen groen, nee. <laughs> geen groen? <laughs> nee, geen groen. <laughs> maar hey, ik, ben ja. geen ja. ik, ik ben geen groenteman. Uh, nee. ja. Als ik groenteman was geweest, dan uh, had ik niet in de beveiliging altijd. Precies. Allemaal. Ja. <laughs> Maar het, dus. is best wel heel, uh, het klinkt heel exclusief, allemaal. Ja, toch? zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Ik begin al trek te krijgen. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, ja en Nou ja. heeft je spijt, beste luisteraars. Nou heeft, nou heeft hij de spijt van net een gebakje, alweer. Ja, dat ja. is. Het. Nou heb ik hier nog een gebakje staan voor de lieve somme van A50 euro. Hé, <laughs> hey, maar we zullen het nog wel een keer herhalen in de loop van de uitzending. Ja, natuurlijk. Uh, uh, vertel even waar de mensen hier terecht kunnen en, en uh, op welke tijdstippen ze daar terecht kunnen. Ik ben open van 5 tot 9, Zavond, sowieso. S'avonds van 5 tot 9 in de schoolstraat nummer 3. nummer 3. Misschien uh, eventjes daar het daar overvloeden op... maar dat hangt aan de buitenkant, aan de gevel... een gigantische de vlag. Ja, mooi hoor. Ja. Schitterend. Ja. Tante, je, Dina. tante Dina. Tante Dina, ja. ja. Tante Dina, die ja. zorgt voor een heerlijke maaltijd. En uh, heb je nog iets van... ik kan maximaal uh, een maaltijd voor zoveel personen... Of, of is dat onbeperkt? Als mensen bij mij uh, zeg maar een catering willen dan moeten ze me wel even ruim van tevoren. Dan kunnen we de dingen samen bespreken. En ja. En, uh, ja. Want hey. ja, ik bestel ze wel vers. Ja. Het is wel echt oud vakmanschap. Dat is wel ja. uh, ambachtelijk. Dat is wel fijn. Ja. Ze hoeven ja. we waarschijnlijk niet naar de school te komen. Ze kunnen je natuurlijk bellen. Oh. Ja, want wat is je telefoonnummer? Dat... Uh, telefoonnummer. Uh, weet je wat, daar mag oh. je zo meteen, ook, ook, op. Mag ook, je zo meteen ja. ook op terugkomen. Hey, want ik... ik ik moet even muziek in want anders kom ik aan, qua muziek kom ik er gewoon niet aan. Dat is, dat is goed. Dus ja, uh, en, en dan mogen de luisteraars thuis vast een pen en papier pakken. Want dan kunnen ze het telefoonnummer straks doen. Het lijkt alsof het Albert Wat ik Albert Jan vond. Ik denk dat gewoon heel Zandvoort denkt. Ik ga in het weekend niet koken. We gaan met z'n allen lekker Surinaams eten. Toch? Zo is het. Zo is dat. Ja. Thinking of you.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 Alsof, ja, oude de... Maasweg. Rieke Rieke. Rieke, Rieke. Rieke, Rieke, ja, de microfoon staat nog niet open. Dat geeft verder ook niet. Dat maakt allemaal niet uit. <lacht> He, dat, is, dat maakt echt helemaal, helemaal niks uit. Maar goed, we zijn gebleven bij. Uh... Rieke. Rieke, het telefoonnummer van Rieke. Ja. Ik heb een luisteraars die stuurt nog gelijk. Like dat is het telefoonnummer! Oh, moet ik even van Roffel geven? Ja, van Roffel. Roffel? <lacht> Nou. Een hele bescheiden of volgens mij een klein trommeltje. Rieke, jouw telefoonnummer. Luisteraars, uh, pen en papier. Daar komt-ie: 023 57 303. Ik herhaal: 023 57301. 1, 1. Ik vind dat het helemaal. Dat is Zandvoorts nummer, is dat? Hè? Is dat een, ja, ja, 023, is ook een Haarlems Nee, alleen maar 5-7, dat is Zandvoorts. Oh ja? Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Hey, en maar, ik heb uh, ook een 06 nummer. We gaan het zo kort? Ik dat wel. ook, maar dat is ook Want ook, de klanten ja. kunnen me ook appen. Ja, ja. Nou, dat is. Uh, de, ik, ik, ik, even, ik heb ooit geprobeerd uh, uh, te appen met een 06. Nou, Je bedoelt met WhatsApp. WhatsApp. Wat ik bedoel je? Oh! <laughs> <Ik denk. laughs> uh, WhatsApp. Komen we zo meteen op terug? Goed. Ja, want ik zit er weer met de volgende item. Ik de blijf doos? gewoon lekker zitten. De doos. Maar dat zeg je de toch doos. niet? De doos? De doos. Dan gaan we nu over naar de doos van Pandora. Doos van, Pandora. van Pandora. Oh, ik weet het Doos were the days, my friend. We and never end. I sing and dance. Ja, precies. Forever. Nee, nee, nee. Ik zal je vertellen, als je op tafel kijkt, dan is uh, namelijk een doos gebracht. Uh, ja. Ze noemen het ook wel de doos van Vlaardingen. Ja, ik zal, even, ik zal hem even tonen in de, in de camera luisteren. Dus kijk, ja. we hebben een doos ontvangen. We hebben een doos ontvangen. Nou vind ik eigenlijk uh, dat, we, dat ik gewoon, gewoon live uh, de doos moet openen... met een stukje passende muziek erbij. Is dat wat? Ja, heb jij mooie doosmuziek Ik heb een... Hé uh, ik... hey jongens, doe dat nou toch alsjeblieft niet. Dat bedoel ik toch helemaal niet. Nou, vertel. Nee. Wat ga je draaien, Wim? Ik, uh, ik heb er net, uh, net al een nummer van gedraaid. en ja. uh, Ik denk, ja, ik wil hem zo gewoon ah. nog een keertje draaien. Maar als jij dan ondertussen die doos opent en uitpakt... Het is toch geen bom, hè? He? Het zit toch geen bom in? He? Tikt het. Nee, nee, nee, doet het niet. <lacht> nou, ik staat de muziek en dan open jij die doos maar eventjes. Ja, en uh, ja. deze doos is gestuurd door de Annemieke Forza. Dat is, uh, Mac the Knife is er ook bij. Kijk. Mac the Knife. Mac Huis, gek. Gek. Ik laat het even zien in de camera. Mac the Knife. Ik hoor het met nooit, mes ja. om de doos open te maken. Na de kant, Wees ja. voorzichtig, hè? Met, met dat mes. Er In de tank. Een man zei me: Ja, de mensen zitten gewoon te springen om live geluiden, ja. Charles. Have, wat zit er nou in, joh? Dat wil jij niet weten, Wim. Dat wil Een verrassing. En ik denk dat het zomaar met de kerst te maken heeft. Joh, wat gaaf he. Ja. Wat leuk, wat een schattige ding allemaal, joh. Kijk. Wat zit er aan de andere kant. Charles, het zit er aan de onderkant. Even kijken. Hoor. Ja, het zit helemaal vol met van die, van die mooie kerstversiersselen man. Maar kijk eens. Het uh... zijn Engeltjes, kijk nou. Ja. Oh, het, zijn, het zijn Engeltjes, luisteraars. Angels. Ja, dat is niet te geloven. Dit wordt even opgestuurd van de luisteraars... Uh... Ja, van de boys. En meestal het enige wat uh, radiomensen krijgen bij ZFM zijn rekening. Ja, nou, nou denk je dat we er zijn? Nee, dat nee, niet. Je, je denkt dat we er zijn met gebak. Kijk eens. Heerlijke speculaas van Sinterklaas. Zit gewoon bij de kerstspullen. Hè? Het is niet te geloven. Dat doet die goedheilig man. Die is gewoon speculaas bij de kerstspullen. Dat is ongelooflijk. Ik vind dat niet normaal. Maar uh, nou, er, zitten bij, ja, er zitten lampjes bij of zo? Ja, er zitten lampjes in. Maar doe eens aan de Zit, onderkant dan. Kijk eens aan de onderkant. Kijk. Oh, kijk eens even. <laughs> fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ik ga, ik ga, ik ga er nog even in oh, een, aan. We doen er nog eentje aan. Ja, ik ga er nog even eentje aan. Maar uh, dit brengt mij gelijk weer op het volgende: dat wij. Uh, wij gaan natuurlijk ook de kerstuitzending doen. En uh, dat wordt gewoon een enorm gezellige oh, eens, club. Ze veranderen ook steeds van kleur. Ja, dat is geloof. Het is fantastisch. Nou, hartelijk bedankt. Uh, Meer dan? Ja, ja. absoluut. Wou je de naam nog eventjes noemen? Ja, dat doe jij dat maar weer? Doe ik dat? Wel. Ja, nou, aan de <laughs> Hartelijk dank. En uh, nou, ik weet helemaal niet of je kijkt. Als je kijkt, we zwaaien eventjes naar je. En uh, nou, ze komen leuk. hier zeker op tafel te staan. En tijdens de kerstuitzending zullen ze schitteren met al hun licht. Ik kan niet wachten eigenlijk op de kerst. Nee, we gaan weg aan de kerstuitzending doen. Met, ik kan uh... ook niet wachten op de kerst. Dus zit er zitten voor mij ook nog een paar ballen bij. Weet ja, als je bij de Sinterklaas op schoot van, zit, dan van, heb jij er twee ballen bij. Van, ja. van mama ook. Van ja, mama ook hoor, ja. Jou. Nou, ik, ik, ik, ik, leuk hoor. Ik stik al van de ballen thuis. Je stikt al van de ballen, ja, hè? Ik, maar ik vind deze ballen wel heel bijzonder hoor. Ja, ja, ja dat, zo dat is lekker wel lekker warm ingepakt ook, die ballen. Heel leuk. En een leuke, le leuke verlichting. Ook. ook nog erbij. Het is werkelijk niet te gewoon. Ik is helemaal fantastisch. Maar straks uh, met de kerstuitzending, de Boys Coast Christmas, met allerlei uh, mensen erbij en zo. En, uh, ja, en je kan, met, met de kerst kan je ook Suridaams eten, hè? Dat ligt dat er eraan, er aan, dat, ligt eraan ja. dat ligt er helemaal Als Rieke dan ook hier is... Ja, dat zou leuk zijn. Oh, ja. Dan kan ze nog een keer even vertellen over wat ze allemaal met de kerst gaat maken. Ga je ook met de kerst uh, ook lekkere dingen maken, Rieke? Uh, ik heb alleen maar lekkere dingen. Ja, nou, daar ga ik vanuit. Oh, ja. nee, maar goed, we me gaan met de kerst. Dat je zegt van nou, met de kerst in Suriname eten ze ook speciale gerechten. En die ga ik dan ook maken. Nou, is... Speciale gerechten met de kerst, is dat zo, Wim, in, in Suriname? Ja, hoor. dat heb je. Ja, ja, ja, ja, Surinamers ja, ja. eten alleen maar speciale gerechten. <laughs> Ja, dat is zo. Oh, kijk, ze wordt, ze wordt steeds aan <laughs> Ja, en, en ik heb ook gehoord, naast dat de Surinaamse keuken heel erg goed... de kunstenaars in Surinaam zijn, hele bijzondere artiesten. Want die maken schilderijen met een kwaasje. Kwaas. Met een kwaasje. Kwaas. Kwaas. <laughs> ja een ja. Nou, de doos is leuk. De doos hier, die wordt veilig gesteld. En, ja, uh, ja, ja. Leuk. Ik ben er hartstikke blij mee. Nou, ik ook. Uh, nogmaals bedankt. ik naam de boys en iedereen die hier meewerkt, hartelijk dank. waiting to Een bak gezelligheid hier in de studio, in de tolweg 10A in Zandvoort. Ja! Hoe weet jij dat nummer nou uit je hoofd? Team nou, uh, ik, ja, weet je, maar goed. We zijn vandaag zijn we helemaal in de nummers. De een doet mijn telefoonnummer, ik doe het mijn huisnummer. Het ja, even voor de als je denkt nou niet dat je zo die studio hier binnen kan lopen, dan moet je wel tol betalen. moet je wel tol betalen. Nee, ja, en de tolweg moet je betalen. Maar het is nu wintertarief, hè? He? He? Het is nu wintertarief. Ja. Het is nu, wat kost het nu? 3,50. euro? 2,50 euro. 2,50 euro. Je vindt per. nog nee. genoeg geld, hoor, trouwens. Hoor. Als je twee uurtjes ja. uurtje staat, ben je weer 5 euro achteruit, hè? Ja, nee, dat is... En zo. alleen maar om een, een, een, een koude zee te zien. Nou. Dat is toch, ja, en warm. <laughs> en de granalen de ja. zien er niet uit. Zien er niet nee, uit. maar het is wel een moeite. Je krijgt, je, als je een tientje... Parkeren moet betalen voor, voor vier uur parkeren. Ja. Ga dan eventjes naar de schoolstraat. Ga dan meteen ook even wat lekker roti op. Zo is dat. Exact, en ja. barra, vooral barra. Zandvoort moet leren barra eten. Wat is dat nou weer? Ja, ik ken het ook niet. Dat moet je, je schamen. Moet ik me schamen? Ja, ja dat doe je. Als je barra eet, schaam je ja. je. Want zo lekker is dat. Oh, oké. Okay. Dus ja, nou ja, goed. He, maar um, ja, ja, we hebben, we ook hebben Rieke nog steeds in de, ja. in de studio zitten. En we hebben ook Gerry uh, op visite. Gerry, jij ja, gaat ons iets vertellen over. Ja, ik heb wat, uh, wat activiteiten oh, pluspunten oh, oh, oh, oh, sorry. Oh, oh pardon. Maar, ik breek gelijk punten. weer in. Ik, ja. ik, ja. Ja. ik krijg berichten. Een, een minnetje, man. Ja, er wordt gekeken hier. Een pik een minnetje. Geen plusje. Een een minnetje. Ik krijg zo twee plusjes, ja. okay. Dat er dus ook mensen zijn ja. die luisteren en die horen keer Rieke in de studio. En daar is haar zoon. Okay. En, uh, ja. De, de microfoon is voor jou. Hi Rafi. Hi Jace. Hier is oma. Oh, wat gezellig. Goed, ja. Dat is een lieveling. <laughs> en hoe oud zijn je kleinkinderen? Mijn kleinkind is drie jaar. Nou, dus oma is trots. Oma's, oma's is. trots. En moet ja. je vaak oppassen? Ja, ik doe het heel graag. Ja, dat <laughs> ja. de meeste oma's wel. Hè? Ja, je ja. hebt één, één kleinzoon. Ik heb één klein Eén droom. jongen? Eén jongen. En je hebt er nu twee bijgekregen Eén, vandaag? Ik heb, ja, twee boys. Twee, twee boys, boys erbij gekregen. Dat is <laughs> een <laughs> Dat gebeurt zomaar. Ja, nou ja, ah, goed. En dan dacht ik vanmiddag, ben oh, yes, <laughs> <laughs> ah, je al op visite komen? Ja, zeker. Je bent ook wel lekker lekker, een lekker bek ook, ook. marie ja, keuken Ik heb toch vragen of dag. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Nou ja, goed. Ja. Maar uh, oké, okay, luisteren. Als jullie hebben kunnen luisteren naar, naar Rieke van... Uh, van Tante Dina uit Zandvoort. En daar gaan we vaker van horen, denk ik. Ja, en uh, eerst een stukje muziek en dan gaan we met Gerry. aan de gang. En dan gaan we met Gerry aan de gang. Dat is heel raar zetten trouwens nu, nu ik het zo hoor. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Rieke, hartstikke bedankt. Je mag lekker ja. blijven zitten als je er wil. Geniet <coughs> maar lekker mee. Doe ik. En, uh, je, mag er ook, uh, je mag je er ook nog tegen aan. over te Mag je ook, hoor. Ja, ja, ja, je denkt van, hey, ik, ik wil nog wat zeggen. Oké. Okay. Ja? Goed. Ja, alles kan hier, hè? Alles kan, ja. alles, alles kan... kan. Ja, nou, ja, ook. Ja. Die is al okay. een tijdje ja. overleden, Wim Kahn natuurlijk. Hmm. Wie? Wim Kahn. Heel Kahn. lang Kahn. overleden nou, ja. Wim Kahn. Ja, dat was, uh, cabaretier, was, dat, uh, dat was een cabaretier. Dat was Die was getrouwd met Corrie Vonk. Een heel klein ja, vrouw de Ja, vrouw, de fonken sprongen eraf, joh. Fonk dat Fonk. kleine, uh, Corrie Vonk okay, hè? klein Zijn vrouw ja. was echt waar. Die was zo klein. Die was nog kleiner dan de eigen duim. Hey. Well, it's the only thing that I can do half-right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they've done to my song. Wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find the real Look what they've, they've, done, they've done, done to my song, song. My son, look what they've done to my song, ma, well they tied it up in a plastic bag and then turned it upside down, ma, look what they've done to my song, ma. de koptelefoon, het lijkt wel alsof je voor de klas staat. Maar uniek, uniek, uh, oui, oui, oui, een uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, De uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, de uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, uniek, Ja, Ja, uniek, uniek, uniek, Oui. Jij? Jij? Ja, ik? Ja, okay. ja. Oh, Goed zo. Oui. Oui. Luister, uh, Wim, ik ja. ga even praten met een, met een lieve dame tegenover me. In de luisteraars, die weet maar het niet. Ze is net een half uur aan het aan praten. Beeld... Oh, je hebt dan de andere. Dame. Is in beeld, uh, kunnen de mensen te zien zo? Ja. ja, ja? Te zien. Jawel, ze zien wel. wel. Gerry Rutte en Gerry gaat ons iets vertellen over uh, activiteiten of gebeurtenissen die plaats ja. gaan vinden bij Pluspunt. Ja, nou, er zijn wat, wat extra uh, uh, evenementen of activiteiten bij Pluspunt volgende week. Vertel. Uh, poëzie extra. Poëzie. poëzie. Jij gaat dichten. Ik niet, nee. Ik kan niet dichten. Ben je niet dichter? Nee, nee, maar er is een. Uh, er wordt dus uh, op vijf, kijk, uh, op vrijdag volgende week vrijdag wordt de, uh, een, de Nederlandse vertaling van de dichter Romeinse dichter Horatius wordt besproken. Horatius, Horatius. Ja, ja, ja ik, ik heb er ook nog nooit van gehoord, Horatius. Wel. Nou, ik Echt heb de nou wel eens oh. vallen. Die, ja? man, die, die man, die man, komt verschrikkelijk hard lopen, en er zijn de mensen allemaal hoog, Horatius. <lacht> die was het. Ja. <lacht> Nou ja... Uh, uh, zijn er nog meer gedichten of is het... Uh... Nee, alleen dit, dit gedicht wordt besproken. Uh -huh. uh, het wordt besproken? Ja, het wordt besproken. Dat We is een poëzieclub. Oh, dat oké. Okay. En die hebben, elke keer hebben ze een ander item, een andere dichter. En, uh, en hoe laat gaat... Uh, nou, dat is op, uh, volgende week vrijdag. Dat begint om half twee en het duurt tot half vier. Dus maar iedereen kan daar aan meedoen of... Ja, ja, daar kan iedereen komen. Het is in de blauwe tram. Want eigenlijk, uh, ik heb dat ooit een keer heb ik dat ook mogen doen. Voor de, het was in Carreva-stad. en uh, dat ging dan uh, poëzie, zo moeilijk niet. Op alles ruimt voor iets, of dan een waterfiets, op waterfiets rijmt niets. Ah, dat is een mooie. Dank u. Ja, ja, een hele mooie, hè, toch? <laughs> Er was een man, en, uh, uh, Wim. Ja. Ja, ik denk dat de mensen hard gaan lachen zo. Dus dan moet, eventjes, dan moet je eventjes praten. Dat je, dat je denkt van nou, dat je de mensen een beetje af moet remmen. Dat ze niet te hard lachen. Nee, dat is toch goed? Er was een man en die kwam Joost van de Vondel tegen. En Vondel is ook een dichter. Hè? Dat weet ja, je. ja, dat weet ik. Heel bekend. En die hè? zei tegen Vondel, uh, Vondel: Ik kan ook dichter. Oh ja, zegt Vondel, laat horen. Uh, beste Joost. Mijn vinger in je billen. Nou, zegt uh, Joost van der Vondel, dat, uh, dat rijmt niet. Nee, zegt uh, dat is niet, maar dat dicht wel. Nou, beetje op het randje, hè? Ja, er loopt nu al mensen in de zaal. Blijf rustig zitten, mensen. Blijf rustig ja. zitten. Ik vond het wel leuk, hoor. Ik heb, ik, heb, ik heb wel gelachen. Ja, jij hebt daar iets mee, hè? In mijn vuistje heb ik gelachen, in mijn vuistje. In je wat? In mijn vuistje. Hoe kun je nou in je vuistje lachen? Gerry, ja. laat die haren maar eventjes... Uh, ja, nee, maar hij wil toch nee, ook wat vertellen? Dat ja, niet. dat hij mag Hij wil toch ook zijn, zijn ja. poëzie uh, laten horen? Ja, af en toe, ja, toe. Hé, hey, ja. maar vertel. Want, nou misschien... ja, het is uh, Pierre Winkler. Ik ken die hele man. Van Winklerprins? Die is het wel familie, ik weet het niet. Okay. Maar die is dan de begeleider uh, in, tijdens die, uh, die bijeenkomst. Ah, okay, okay. Dus het is een Romeinse dichter Horatius. Nogmaals, vrijdag... Vrijdagmiddag, ja. tussen 2 twee en vier. Ja, ja. Uh, toegang is gratis en je kan gewoon binnenlopen. En waar is ook weer, voor de mensen die de dat niet weten... De blauwe tram is in Louis-David's Carré, in het centrum van... Uh, Carré in Amsterdam? Uh, nee, in Antwoordse Carré. En niet. het is ook heel vlakbij uh, de schoolstraat. Ik kan hier horen, tante Dina die op de deur open ja. van het restaurant. Kan die deur misschien even dicht, jongens? Ja, oh, dankjewel. Het gaat ze door elkaar heen, anders hè? Ja, ja dus uh, louis Davids gereed, heel bekend. Uh, ja. dat, ken je, dat ken je waarschijnlijk ja, ook. Ja, dat, dat, ja, ik ben ja. geen Zandvoort, maar dat ja. weet ik ja. nog niet. Maar het is dus een dependance ja. van pluspunt Noord. Hè? We dependance, pluspunt. je kan ook dansen. <laughs> je kan ook dansen, soms zijn er ook danswedstrijden <laughs> en dansen. Je kan dependance, keer kan de dependance? dependance. Ja, de dependance-tango. Ja, we doen <laughs> de dependance. Joh. La la la la la la la. Ja. Maar dat zal wel niet bedoelen. Maar daar, ja. daar is het dus. Ja. dus nou, ja. nou, genoeg gekkigheid. Nou, serieus. Nee, even snarieus, ja. nou, serieus Gerrie, maar, maar nu is er in Noord... Ja. en dat is dan ook volgende week vrijdag... Uh, is, uh, ongeveer dezelfde tijd... Zal van twee koud. tot kwart oh. over drie... Wel koud zijn een pianoconcert. Oh, een pianoconcert. Ja. Een, kom een uh, piano door Van Leon de Groot. Dat ken Le ik ook niet. Leon. Maar dat zijn men, vaak uh, vrijwilligers... die dat doen. Oh. Het is leuk, toch? Dat ze dat willen. En klassiek? Dat dan... Ja, klassiek. klassiek okay, ik hou van ja. Klassiek. klassiek. ja, ja ik, en, zong, ik, uh, zong, ik zong vroeger altijd dat hele klassiek. Dus Overjaardig. Ja, het. ja. ja. ja. ja maar het is toch leuk... als je gewoon zo pluspunt binnen kan lopen... en daar gewoon... Ik vind een soort pluspunt, ja, een recital uh, ik, is het eigenlijk. Zeg ik vind maar, hè? Zo ja. Pluspunt zon, zon, heel, zo'n apart iets. Dat, dat iedereen, iedereen doet daar alles met elkaar. Dat vind, ja. ik, dat vind ik gewoon geweldig. maakt het niet ook. uit wat je doet. Dat is ook zo. Ja. Ja. Maar als je van klassieke muziek wil genieten, luisteraars... dan moet je dus ja. naar Pluspunt. En ja. wanneer is dat G.I. ook weer? Dat is ook, ook volgende week vrijdag. Ja. Van twee tot kwart over drie. Dus dat is een uurtje. Een, een goed uur. En dat, maar dan moet je wel 2,50 betalen. Kijk, dat is, dan, is dat ja. voor maar parkeren, dat is je, of? Nee, dan krijg je koffie. <laughs> Oké. Okay. Dat weet ik niet. Krijg ja, je ja, ja. ja, ja, ja. de... koffie en thee en daar zit dan wat lekkers bij. En zo. Oh kijk, nou is geen geld. Maar dat is toch niks. Dat is, geen nee, geld. Dat is toch heel gezellig. Uh, maar dan moet je wel even met pluspunt bellen. Want dan weten ze hoeveel mensen er komen. Anders zit die man alleen zit dan, uh, uh, recital te houden natuurlijk. Wat zit die dan? Ja, een recital, een pianoconcert. Heet dat is een recital? Dat heet een recital. Ja, maar dan lopen, lopen in plus met genoeg mensen rond. Ja, maar het is even. leuker als er gewoon mensen zitten. Die Want er was uh, ooit kijken. iemand die zegt: hey, maar Ik ga zo beginnen met mijn recital. Ik zeg Goed, help ik je even sjouwen? <lacht> ja, ik Ik heb daar niks mee. Heb, heb je dat, daar niks mee? Ik, ik heb daar nee, niet nee, nou ja, mee. In ieder geval nee, denk ik dat het heel erg leuk is. Maar eventjes toch even, toch, even weer terugslaan. Eigenlijk ja. niet terugslaan, even teruggaan weer. Uh, de catering, wie verzorgt het daar uh, bij Pluspunt? Dat zijn ook vrijwilligers, alle vrijwilligers. Die... Maar hebben ze daar een eigen keuken of gaan ze dat naar Tante Dina? Dat is een grote keuken, dat is een hele grote keuken. Ja, ja. En zij, uh, ik hoorde ook van de week dat ook de, de Oekraïense mensen die in Zandvoort zijn, hè, ja. ook het, uh, die gaan in Pluspunt Oekraïens koken. Ik durf oh. te weten dat Oekraïense ja. mensen dan noord Surinaam vergeten hebben. Nou, dat denk ik dus ook niet. Dat toch Tante Dina maar weer. Ik weet of dat uh, raakvlak heeft, ja. dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Hey, dat wel. heeft geen raakvlak. Nee, geen raakvlak. Nee. Nee. Maar, maar uh, dat het... willen ze dus gaan doen. Ook omdat ja, ze, ze, ze kunnen raakvlakken gaan creëren. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar Als je, je elkaar kan elkaar maar niet hard Je kan het combineren, pleistjes. natuurlijk. Wat? Je kan het combineren met Surinaams. Ja. En Oekraïnse Oekraïns. Oekraïns kousenwand. Ja, oh, bijvoorbeeld. Ja, ja hè. Ja. Maar dat is een leuk initiatief, toch? daar zijn ze mee bezig om... Oh, dat hebben ze met de Syrische mensen ook gedaan. Dus de ja. statushouders. ja. En nu dus de vluchtelingen, dat zijn dus vluchtelingen, de Oekraïners, maar die zijn wel aardig al ingeburgerd in Zandvoort. Oké. Okay. Groep die daar zijn. Ze sommigen werken ook al. Ja, ik heb. En de kinderen uh, gaan naar inderdaad. school. Nou ja, het valt val, toch op uh, het hele land dat uh, mensen uit Oekraïne al <coughs> volop uh, meewerken. Uh, ja. Uh, in de Nederlandse maatschappij. Dus uh, die, die uh, gaan niet aan de kant zitten. Nee, die, uh, die nee. willen gewoon werken. Nee. Hè? Die, willen werken ja, en die en vinden die dat ook doen. heel leuk. En ja. die worden ook geaccepteerd ja. door de mensen waarmee ze samenwerken. Dus ja. er ontstaan vriendschappen. Klopt. Uh, dus voor hun natuurlijk in, het, uh, in die oorlogstijd... met toch herinneringen aan, uh, aan het thuisland... waar alles misschien heel uh, ja, vreselijk is en gevaarlijk is. En uh, bezorgdheid om familieleden die, er nog, uh, die daar nog uh, achter zijn gebleven. Dus die, die, die warmte die hier in Nederland dan uh, door hun wordt gegeven... maar die ze dan ook terugkrijgen, dat is natuurlijk heel positief. Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Ja. Leuk ja. hoor. Ja, ja, ja. Nou ja, dus dat... Uh, dat was het eigenlijk? Nee, ik heb oh, nog één. Nou, kan, kan dat nog? Of ja, dan eerst gooi, je gooi eerst aan een stukje muziek erbij. Ja, doe dat maar. Ja. maar Want kijk ruzie één, met de programmaleider. Een... Luisteraar, ze heeft er nog eentje. Ze heeft er nog eentje. <laughs> Right. Not just Dredd. Yes, that's right. Oh, I've always wanted to meet you. Oh, really? Why? Well, I'm a really big fan of yours. That's very nice of you to say that. Is it true? Is what true? What they say about Big Nine. Well, I think you'd better have a look for yourself. It's true. It's true. Come on, Dredd. Get him off. No, what do you take me for? Come on, don't be shy. Oh yes Those bloody boots were killing me Here, look at this Oh my god I don't believe it Oh come on, touch it You must be bloody joking You're not even a proper woman You're a geezer dressed up You're one of those, uh, trans, uh, what they call them, transvestites. Oh, oh, come on, dear, this is 1975. I don't know. Every time I come out, every bloody time, it always ends up in sillies. Come home and give me love, please. I'll tell you what, I'll give you bloody love. I'll give you the rough end of a pineapple. Go on. F off. <laughs> Ja, nou dit nummer werd dan even, uh, eventjes uh, speciaal uh, aangevraagd. En uh, die, ga je, die ga je nog wel vaker horen. Dit is trouwens een nummer. Uh... Ik, ik heb nog een vraag aan, uh, aan onze Surinaamse gast. Uh, als je nou dit allemaal doet, heb je dan geen hulp nodig? Ja, zeker. Oh, het is ook toevallig. Ja, het is vanaf 16 jaar met een scooterbewijs. Kunnen ze mij in de keuken helpen, ze kunnen mij met eten en mij helpen met bezorging? Maar heb jij, heb jij ruimte in de keuken van Scooter dan? Nee, voor de voeten. Ja. Oh, Voor de bezorging? Ja, ah. dat het eten lekker bij de meen, warm bij de mensen thuis komt. Oh, dus dat doe je ook? Ja. Maar oh, dat wist ik helemaal niet. Ik bezorg tot aan Adenhout. Adenhout? Oh, dat is ja. een hele kapitalistische omgeving. Ja, ja, maar daar woon ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. <laughs> <laughs> maar kortom, je hebt mensen nodig. Ja. Alleen voor de bezorging of? Ook uh, help, in hulp in de keuken. In, uh, het is altijd wel gezellig ook hoor. Ja. ja maar handig. doe je alles alleen? Doe je echt alles alleen? Het of heb je hulp? Gedeelte doe ik sowieso. Ja. Zo. Maar het voorbereiden hè. Oh oké. Okay. Ja. Nou ja misschien, weet je wat het is? Kijk jij, jij zit dan met je, met je toko. En Gerry, zit bij Pluspunt. Die kent ontzettend veel mensen. Die kent echt heel veel mensen. Dat is niet normaal. Ja. Nou, er is Henny Huisman een kleine jongen bij. Echt waar. Nou. Ja, die, jongen, die man is maar 68. Ja, ja Henny Huisman die zoekt Die zoeken alleen maar relax momentjes op de ogen. Ja, bij ja. ja, die, die stoelen met die stoelen, paden die stoelen, en ja, ja. snuitje. En, ja. Ja. ja. Goed. Maar uh, misschien, ja, misschien kunnen jullie samen uh, eventjes, nou, wat, wat dingetjes op contact te leggen. Ja, doe eens een oproepje. De man oproepje. Nou. Iedereen ja, zeg maar. die vanaf 16 jaar scooterbewijs. Meld bij dat, Tante Dina. Ja. Schoolstraat <laughs> 3, naast de bekende ijssalon. Oh, en zeg het nummer ja. nog eventjes. De telefoonnummer 023 573 01 Maar ah. iemand die komt solliciteren, die bij je komt werken, die mag, ook, mag ik uit de pan snoepen? Mag niet dat? uit de pan. Ah, je mag doen. niet uh, proeven. Dat mag, niet. mag wel oh, mag proeven. Wel. Maar dat schep ik dan op. Chablom, chablom. Paddy, paddy, paddy. Dat gaat allemaal goed komen. Ja. Gerry, jij ja. hebt nog wat. Oh, ik heb nog wat. Heb je nog wat? Nog één. Nog één. Ga eh. ik verder met deel 48 van mijn gemakje? Maar dat gaat dus ook over de oudheid weer. Dus, dus dat is kunst. Moet je mij niet aankijken. aankijken? Ja, Charles, ze kijk, kijk je, je wel de aan. Ze kijk je wel aan. <laughs> ja, ik moet iemand aankijken. Ja, het gaat weer over de oudheid. Nou, ja. leuk hoor. En dat gaat... Ah. <laughs> dat... Haha, ja, nou, dat heb je maar gelijk. Zo oud als je eruit ziet, word je niet. Nee, nee, dat is zo. nee hoor. Maar dat gaat dus over Egyptische, Griekse en Romeinse kunst. Dus drie verschillende kunsten. En dan, uh, dat zijn drie beschavingen. Ja. En uh, onder andere van, van de beroemde. Beroemde? van Nefertiti. Wie? Wie? Nefertiti? Nefertiti, die ken je toch wel? Wie? De buste van Nefertiti. Ja, dat is een dat is die, Egyptische die, vrouw. Ja, ja. Dat vind je dat nou, niet een, trak, je dat maar, nou niet een beetje dubbel op? buste van Nefertiti? Nee, dat de, is... Nee. De borsten. De borsten nee, van de, Nefertiti. Nee, de buste, een buste is een, een borstbeeld, zeg ja. maar... met alleen het bovenlichaam zeg maar en het hoofd van, een, van iemand. en dat is namelijk, geen, Ze hadden geen titel om het af te maken. Nee, ze hadden geen spul meer. En ze konden alleen maar... Ze, ze hadden geen spul maken. meer. Ze hadden nee. geen spul meer. Nee, echt. Echt waar. Nee, eerst moesten ze hun benen breken. En dan hadden, kregen, ze genoeg, kregen ze weer genoeg gips. En dan konden ja. ze hem afmaken. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ja. Zo, zoiets dus. Ja. En, uh, en uh, ook de, de Parthenon-tempel in Athene. Dat is een heel bekende tempel. Weet je, die tempel die, die waar iedereen... Ken alleen de de, is, de, ik ken alleen maar de tempel van Kuifje en de Zonnebloem. Dat, ja, maar die is het niet. Die is het niet. Het is die, die, gewoon die, te, ja, die tempel met alleen maar die... Uh, ja, ja die, die geweld, gewelven heet dat. Ja, juist, waar iedereen altijd... Ja. Uh, waar, Maxima en, en Willem-Alexander stonden daar ook weer Maxima voor, Maxima op de foto voor. Toen ze in Griekenland waren, pas geleden, met een staatsbezoek. Oh, dat, ik weet dat niet. je nee? in nee? ja. Griekenland geweest? Ja. Oh, Okay. Vorige week of twee weken Ja, terug. klopt. Ja, ja staat ja. een rotzak. En ik, en ik mocht mee. De eerste volgende keer ga je mee, Is het Ja, maar woord? Woord? dat had hij geloofd dat jij met ja. die speedboot... Ja. Je zou je wel gaan varen. Ja, hij zegt, maar je houdt je wel aan de minimale snelheid. En maximaal. dan het Colosseum in Rome. Ken je dat Colosseum ja, tuurlijk, in Rome? Ja, Dat ken ja. je wel, hè? natuurlijk. Mooi. Theater. Ja, theater al die... Mensen ja. gedood werden en zo. Maar wacht, ja, wacht nou toch eens eventjes. Dat hele mooie gebouw waar die oh, mensen gedood werden. Dood. Die werden gedood. Ja, maar, maar... Dat zeg je dan niet, dat zeg je dan niet van wat een mooi gebouw. Daar werden mensen gedood. Nee, dat zeg je zijn nee, verschrikkelijke dingen gebeurd. Toen. Toen. toen. Oh, ik ja. dacht toen Maxima er was. Ja, ze, ze nee, dat was later. Dat was later natuurlijk. Dat, dat doet ze gewoon doodleuk. Ja. ja. Goed, nou... Maar om het even af te maken. Ja. Doe, nee, uh, serieus. Nou, want anders... nou, maar dit is dus heel serieus. Ja. En um, dat kost dus 10 euro. Dus dat, is, wordt, oh, steeds dat is zeker, duur, 4 wordt 4 uur parkeren. Ja. 4 uur parkeer. Maar is dat inclusief parkeren? Dat is inclusief koffie, thee. En ook weer iets bij de, bij de thee of de koffie. Dus dat is niet veel. Maar in ieder geval um, is dat op zondag, zondag. 27 november. Volgende week zondag. Van 2 tot 4. Nou. Maar ook in plus.noord. Ja, ja. En dan moet je je ook aanmelden en zo. Oh, dat wel. Okay, Ik heb via de website? Ja, website okay. of het nummer 023 574 0330. En niet het verkeerde nummer, het, nee, het verkeerde nummer is. Nou, moet jij je telefoonnummer even zeggen? Nee, oh nee, het is een geintje. Wat een geintje. Dan gaan ze Tante Dina bellen. Gaat ja, Tante is Dina is ook leuk? Is <laughs> ook leuk. <laughs> Voor de Romeinse kunsten. Dus is ook leuk, het is, natuurlijk. Ja, schiet maar eens. Is dit dit. Oh, oh Nederland. Ja. Geen maar reis met, met kansenband. oh Nederland. Geen maar reis met kansenband. Ja, dat, dat is, is een is met... Een wasmachine ja. is dat toch? Ja, dat dit is, het is niet te geloven. Prachtig maar. En nummer en weer, is, uh, weer, een matje, weer open, wie, wie was dit? Wie waren dit? De Shylights. De Ja. Ik wil nog even een klein beetje reclame maken voor mijn zoon. Ja. Ik zal het u uitleggen. Dat. Ja. Ja. Die, die begon voordat Marco Borsato in de narigheid kwam en door ja. zijn deelname aan The Voice. Ja. Wacht even, hij, wacht hij, even. hij is nog even. zoon? Wie is dat? Ja, Sven Davis. Oh, hij? Ja, ja. Oh. Uh, nou, hij heet natuurlijk ook Sven Duif. Maar, maar hij noemt zijn eigen Sven Davis. Dat, uh, is dat zijn artiestennaam Dat is zijn artiestennaam. Ja. Maar die heeft, uh, voordat Marco dus die narigheid kreeg... had hij een Borsato Experience Band opgezet met negen... Oh, okay. nee, met tien mensen, met blazers ensemble. Oh, wat leuk. Hij heeft zelf de blazerspartijen uh, allemaal geschreven, Sven. En de uh, arrangementen enzovoort zoort Die band is nog paraat. Dus mocht, mocht het, uh, de muziek van Borsato toch weer terugkomen... dan gaan ze het wel weer op Is oh. Nu even in de vrieskist. Ik zou er wel de catering van tante Dina erbij doen. Maar zo, zo, zo, ja. zo klinkt het. Dat is, dat is hem. Echt waar? Nou, geniet er maar ja. even van. Het is al laat, veel te laat. Omdat het ons om hetzelfde gaat. Dan hoeven wij niets meer te zeggen. Je zult zacht, ik voel de kracht. Gelukkig is mooi als het naar je lacht En niemand hoeft daaruit te leggen Op mijn lippen ligt wat jij nu wilt zeggen Nee, je hoeft niet naar huis vannacht We hebben al zo lang gewacht Want de nacht is het hart van een liefde die lacht Dus, dit is toch wel iets dat je zegt van nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou. Ja, ik ben ik wel, wel mooi. Ben ja. Wel, ja, ik ben wel trots. op zijn, hoor. Ja, ja, dan, je echt... Nou, dank jullie wel. Ja. Ja, ja. Ik had niet verwacht dat jij zo kon zingen, man. Ja, dat, nou, ik. Ik, ik, Heeft het ik, heb, ik, kan het, ik kan het alleen maar in de badkamer. Ja, daar hebben de buren het nou over. Daar moet je mee stoppen. Dat, uh... maar, maar, maar ik kan ook heel mooi zingen hoor, Wim. Ja, is het zo? Vandaag is rood. Ja, en? De kleur van jouw lippen. Oh, Oké, okay, goed. Nou, eh. Uh, we hebben ja. nog 3 minuten en 35 seconden. Ja, en, ja. En wat ga je dan allemaal doen in die 3 minuten en 35 nou, seconden? Nou, ik ga in ieder, geval, in ieder geval een nummer draaien. Verder ga ik bedanken. Hè, ja, tante ja. Dina, hier daar. Maar ah, Dina, no, Dina, zeg no. nog eventjes één keer je adres en je, en je gegevens. Je ja, ja, precies. ja, precies. Adres: Schoolstraat nummer 3. Naast de bekende ijssalon. Telefoonnummer: 023 57 30 111. 023 57 30 3 keer 1 of 06 86 43 55 83. En we gaan en met z'n allen rot eten vanavond. Yes! yes. Lekker. Dat gaan we doen. Yes! <laughs> Oké. Okay. je Sjeetje, check je lekker. Wat is het weer? Viet Viete gegaan, hè. snel gegaan. Oh ja? Wie, wie, bon?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 Ja, jongens, jongens. Show, het gaat allemaal veel te, allemaal voorbij. Veel te snel voorbij, het gaat zo vlug voorbij, ja, dat ja, ja, vind, ik zo ja, ja, jammer. Ja. vind ik zo jammer. Ja. Ik wil iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft, Charles Duif natuurlijk in het bijzonder. Het was weer uh, ouderwets, het was weer gezellig. Was de Charles Duif daar ook? Ja, ja, onder de tafel, kijk maar. Ja. <laughs> niet likken. Een oude man is dat, hè? Ja, een oude man, ja, ja, man. ja. ja, man. ja, ja, ja. <laughs> en natuurlijk uh, hebben we Rieke hier, natuurlijk we hebben we Tante Dina en we hebben Gerry Rutte hier. En uh, ja, Willem Bruijs was er ook, nou ja, dat zie ik nu op te wachten natuurlijk. De film van Omer Willem kan ook voorbij. Ja. Ja. En nogmaals bedankt voor die prachtige doos... met, uh, met mooie lichtjes die we ja, met mooi. de kerst... Ja, die gaan we mooi. met de kerst gebruiken. Hè? Ja, ja, ja. ja. En waarschijnlijk trek een van die rokjes straks al aan. Je weet ja, ja. Ja. Goed. <laughs> Goed, iedereen bedankt. Tot over 14 dagen. En Je hebt geluisterd naar The Boys are back in town. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. So Go, pack my bags and I'll be on my way. My gun down, the war is won. Fill my glass high, the time has come. I'm going back to the place that I love. Yellow.